Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft 15 jongeren opgepakt voor een reeks explosies in Rotterdam, Den Haag en Zandvoort. De verdachten zijn tussen de 15 en 25 jaar oud en werden vanochtend vroeg aangehouden tijdens invallen op verschillende plaatsen in de Randstad. Ze zouden allemaal betrokken zijn bij aanslagen met zwaar vuurwerk en explosieven. De afgelopen jaren zijn er steeds meer explosies bij woningen en bedrijven. Volgens de politie laten sommige jongeren zich makkelijk overhalen door criminelen om aanslagen te plegen zonder dat ze zich realiseren wat de gevolgen kunnen zijn. Over dik anderhalf uur hebben ze in Amerika een nieuwe president. Donald Trump legt dan de eet af in Washington. Deze Trump-fan kan niet wachten. Het officiële programma is inmiddels begonnen. Er is een kerkdienst geweest en op dit moment is Donald Trump bij de nu nog president Biden op de thee. Veel jonge vrouwen die een uitnodiging voor het onderzoek naar baarmoederhalskanker krijgen... wachten met in actie komen. Een boel van hen hebben twaalf weken na de oproep nog geen uitstrijkje opgestuurd of laten maken bij de dokter. Meerdere gezondheidsorganisaties beginnen daarom een campagne... Ieder jaar krijgen ongeveer 900 vrouwen in Nederland baarmoederhalskanker. Daarvan overlijden er 200. En een medewerker van een mortuarium in de Amerikaanse staat Alabama... heeft 15 jaar cel gekregen voor een luguber handeltje. Ze verkocht 24 dozen vol lichaamsdelen van overledenen aan een verzamelaar... vertelt deze Amerikaanse verslaggever. Federal prosecutors say that she stole brains, fetal parts, hearts... and other body parts she was supposed to have cremated and sold them. Er zat dus van alles bij. Schedels, hersenen, armen, oren, longen, harten, borsten, navels en testikels. De vrouw kreeg ruim 10.000 dollar voor. Het weer blijft bewolkt met vannacht wat lichte neerslag. In het binnenland kan het plaatselijk glad worden. Morgen krijgen we ook een grijze dag en het wordt een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vooral heel veel vertraging op de A9... van Alkmaar naar Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rottenpolderplein. Daar heb je ruim een uur tijdverlies door een autobrand. Er zijn twee rijstroken dicht. Van Amstelveen naar Alkmaar op de A9... sta je tussen Bad en knooppunt Velzen een kwartier in de file. En op de A22 staat het vast van Beverwijk naar Velzen. En daar heb je nu een kwartier tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Z -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Don't wish it away, don't look at it like it's ball.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 Wel een beetje moeilijk hoor deze. Patty Smith en B. de Nij.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 Ja, dat was een hele lastige rijtje plaat, hoor, deze. Patty Smit, hoor je, en Because The Night. En uh, in de jaren negentig uh, had uh, de band, ja, die bestond echt toen al. De band Corona had er ook een uh, hit mee met diezelfde single, Because The Night. We gaan uh, voor de tweede helft weer naar Piet toe. Nogmaals, goedemiddag, ja. Piet. Goedemiddag, hier zijn we. Because The Night, zeg jij, en dat klinkt, uh, dat klopt ook een beetje hier. Want we hebben hier de lichten aangestoken, dus... Uh, de tweede helft is uh, drie minuten oud en hebben we hebben de lichten ontstoken, want de uh, ja, night kwam eraan, hè? zoals jij net zei, zei Rob. Ja zeker, het uh, wordt al donker. Ja. Het is pikdonker, dus de lichten zijn hier aan. Ik voelde ook net een paar, een paar, een paar leek het wel maar dat weet ik niet of het doorzet. We zijn, dat uh, zeg ik, drie minuten bezig in de tweede helft. Uh, zand wordt onbewijzigd en uh, we spelen wat zand wordt betreft eigenlijk de verkeerde kant op. Want Meestal zit ons sterkste moment in de tweede helft als we naar de kantine toe vallen. zoals ik al veel vaker verteld heb. Maar we voetballen nu niet die kant op, dus we moeten op zoek naar een andere goal moeten we op zoek naar die gelijkmaker. En uh, het is uh, over en weer net en, uh, was we na een ene minuut naar rustig prachtig schot van Jesse, Jesse daan, Die een mooie, mooie volley gaf, tegenwoordig is het een beetje mode om met de rechterspelers vanaf links te komen, De Jesse ook. En hij landde boven op de lat, jammer, dat was een heel mooi, mooi schot.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 ja, ja nee, Het blijft uh, 1-2 en we hebben 50 minuten gespeeld. Dus als we het melden is, dus meld ik me en uh, anders bellen jullie. Oké, okay, ja? als Jesse Daan er weer als de kippen bij is, dan hoor ik het graag uh, van je. Dat ga je horen. <laughs> Oké, okay, okay, dankjewel. Doei, Tot zo. Doei, doei. Op het ritme van de jaren...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 Van de harde spuur, maar kijk me nou, op jou heb ik gewacht Waar was je nou al die jaren, ik doe het voor lieve samen Ik heb al die tijd gewacht op jou, maar Waar was je nou al die jaren, ik doe het voor lieve samen Ik heb al die tijd gewacht op Voor de gisteren eigen woorden Uit een jonge, simpele tijd Begrijp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 Theater van uh, de Autosport uh, onderweg. Uh, uh, Rendel Loos. Goedemiddag Rendel. Ja, inderdaad onderweg. Nee, niet helemaal. Ik zit nu op kantoor. Dat dus is nog veel erg. Ik heb een nieuw kantoor ingericht. Oh, dus kijk eens aan. De deuren, en dan zit ik nu even. Wauw, wauw, wauw, wauw, wauw. Ja. Ja, uh, ja, hoe gaat het nou met uh, Rendel? Ten eerste, na de uitzending van afgelopen zondag. Nou joh, duizenden aanvragen voor handtekeningen gehad natuurlijk gewoon. Ja, het is, uh, Ik heb niet meer op straat. Bij mij werd het ook gek huis. Heb jij misschien ja. het nummer van uh, Rendel? Ik zeg, ja, die ga ik niet zomaar weggeven. Dus, nee, dat, doe je niet, hè? dat doe je natuurlijk ook niet. Nee, Het was toch leuk, we hebben het toch gezellig gehad. Zeker, het was een mooie uitzending. Ik krijg vanmorgen een appje met de, dan de, God, volgens mij dan een hele programma... wat nu online gaat. Ik vind het allemaal prima. Maar Benno wil wel nog meer. Dus och, je, je bent er niet van af. Even... Nee, nee, nee, daar heb ik ook iets over gehoord. Nou, ik hoop dat het doorgaat. Vind wel, ja, wel we gaan het wel leuk. We gaan het zien. Zeker. Oh, allemaal wachten. Ja, ja, Rendel. Ja, mooie uitzendingen. Daar hebben we het dan over zondag tussen 2 en 5. Drie uur lang, ja. zoals Ben al noemde, de Rendels show. En, uh, ja, was dat zo? Nee, nee helemaal niet. Nee, het viel zeker mee. Maar ik moet zeggen, de reacties uh, die jij kreeg op uh, Facebook... ...waren wel onwijs leuk, hè? En kwamen ja, een beetje uit... uit het hele land, uh, zeg maar. Uit, uit, uit, heel, uit het hele land, en zelfs uit het buitenland. Dus er zijn toch mensen die via internet hebben zitten kijken. En dat was uiteindelijk toch wel heel erg leuk. En ook heel veel appjes gekregen over mensen. Oh, geweldig. En waarom stop je nou? Weet je, toch maar gewoon door blijven vragen. Dus, uh, nee, uh, maar het was gewoon een leuke uitzending. En, uh, Ah, ik had nog wel veel meer te vertellen. Maar ja, dat weet je. De, de, drie uur is maar heel kort, hè. Dat zeker. Helemaal... Nou, da daarom ben ik ook blij dat je wekelijks uh, in dit programma zit. Uh, kunnen we ook over ja. autosport uh, babbelen. Ja, Trouwens hadden, we we hadden we wij... Gaan wij gaan. Ja, zeker. We hadden 110... Uh, 110 mensen die uh, meegekeken hebben trouwens uh, in de oh. studio. Dus dat is toch wel redelijk wat. Nou ja, dat zijn nog geen kijkcijfers van uh, 200.000. Nou, ja, er <lacht> is nog wat te doen, maar ik was er heel blij <lacht> er mee. Uh, als, als 910 mensen bij RTL 4 kijken, volgens mij hebben ze dan een rotdag. Op... Ja, zeker. Dan, dan hebben ze <lacht> geen taart uh, bij de koffie. <lacht> nee, gaat niet goed komen. Nee. Hey, uh, maar misschien wel taart bij de koffie voor uh, Max Verstappen. Als hij daadwerkelijk van uh, meneer uh, Strool... Uh, 1 miljard euro per uh, seizoen uh, gaat krijgen. Ja, nou, geloof ik zelf? Ik geloof er helemaal geen honderd van. Het is wel over geld, hè. Waar we over praten. En het gaat die speculaties gaan. Uh, ik denk uh, dat uh, Max uh, lekker blijft zitten waar hij zit. En gewoon uh, met Red Bull gaat kijken wat uh, 2025 gaat brengen. Ik denk dat het gewoon een beetje gaat komen. En uh, de andere teams willen hem graag. Maar jongens, uh, dat zullen ze heel snel moeten zijn. En uh, uh,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 ja Nou ja, maar we dat, houden, we, dat, we dat, houden we het in de, de gaten. Het zijn, zijn altijd wel de mooie zaken in het begin van het seizoen. Eh, we krijgen een prachtig seizoen, denk ik. Met heel, al die jonge luien die gaan rijden. Ja. Al die jongen harder. Eh, dus dan gaan we gaan we ook eens een keer in de bochten nog eens een keer wat dingen zien dat ze over elkaar ingevallen. Dat soort dingen. Eh, ik denk dat het een prachtig seizoen gaat worden. Maar we weten niks tot de, zeg, maar tot de eerste keer de, de lichten uitgaan. Dan weet je pas hoe de, de vork en hoe de teams erbij staan. Dat is altijd een beetje afwachten Ja, maar eigenlijk is het ook wel mooi dat de auto van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 ...tussen nummer 1 en nummer 20... 1 seconde verschil. Het is één keer uh, met je oogknippen, zeg ik altijd... ...is het hele veld voorbij. Ja. Zo moet je zien, hè? En uh, zo dicht je het op elkaar... ...dat je gewoon soms een uh, kwalificatie... Een, ...een tweede ronde van de kwalificatie mist... ...op 3000ste van de seconde. Ja, kan je niet eens bevatten hoeveel dat is. In schaakstermen is dat zelfs... Uh, heel, uh, ...heel weinig, zullen we maar zeggen. Hè? Met die eisetjes. Zeker. En weet je wat me ook opvalt? Daar hebben we het niet vaak uh, over gehad.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 Echt, ja, ja, heel veel auto's is, komen echt. er aan, uh, aan, uh, aan het eind uh, over de strepen gewoon. Uh. Ja, dat is, we, we hebben vaak genoeg nu gehad dat er gewoon 20 auto's het eigenlijk wel reed. Uh, en als het er wel een keertje één keer niet reed. Uh, ik heb, laten we het zo zeggen. Uh, ik heb niet zo eentje met 100 punten met de vlam uit de uitlaten. Dat soort dingen hebben we niet veel meer gezien de laatste jaren. Uh, dat is altijd jammer, hè, want als er vroeger uh, zo'n turbomotor plofte... dan uh, was er gelijk een, een compleet rookgetijn. en dan zag je het hele screen niet meer. Precies. Uh, ja, dat is allemaal niet meer. Nee, ja, dat ja, kwam bij Max uh, ja. op uh, Spa. En nog wel een keertje ja. voor en zo, weet je wel. Ja.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 Dat laat niet meer. Nee, nee, helemaal waar. <laughs> jammer, jammer. Ja, toch, hè? Formule 1, maar we hebben ook uh, Dakar natuurlijk. En daar, ja. Uh, ja, dat heb jij, uh, als het goed is, uh, toch wel redelijk uh, uh, gevolgd, uh, Ja, uh, ik heb wel gevolgd. Ik heb gevolgd. Uh, en jongens, wat een spannende Dakar. Gewoon, uh, het is, uh, ik heb er even snel over nagekeken. Het is de, de op twee na, oh nee, dit is de tweede, de tweede staat Die van dicht uh, op elkaar Dakar van de bij Dakar de, bij de auto's. 3 minuten 57, 4 minuutjes verschil tussen nummer 1 en 2 na nou 52 uur sturen. Jeetje. Nou, dat is... Daar gaat nergens over. Dus ook daar zit het veld uh, veel dichter bij elkaar. Ja, het is dus uiteindelijk. praat je gewoon even heel eerlijk. Je praat over lekker boom. Maar wisselen. Daar, daar gaat worden. uiteindelijk gewoon het verschil tussen nummer 1 en 2. Zeker. je ziet al had je gewoon prachtig dat hij die overwinning gepakt heeft. En Henk Latergan uit Zuid-Afrika. gewoon, uh, ook wat die Toyota op die tweede plek. Maar uh, drie 3 minuten 57. En daar hebben ze niet op asfalt gereden. Daar hebben ze in duinsjes gereden, in bergen gereden. Op rots gereden, in een kamelengras gereden, en dan heb je zo'n verschil ah, ik, uh, ontzettend knap, ontzettend knap. Hey, hoe, hoe vind je het eigenlijk dat uh, die eerste plek uh, niet door een uh, fabrieksteam is uh, gewonnen?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 Heel weinig. Ja, en die, en wat dacht je van die Dacia? Die nummer 4 ja, staat? Ja, Nasa ja, ja ik, ik moet zeggen, uh, zo'n beetje het begin van de wedstrijd. Ik vond dat hij een beetje uh, te rustig rijdt. Ik denk nou uh, dat de dingen zetten op je ze staat. Maar dat is natuurlijk een man met zoveel ervaring en, en dan een nieuwe auto. Ja, als je dit gaat zeggen van het hele team. Hè, want ook KOC's uh, gingen natuurlijk goed mee. Dat um, uh, die op zijn dak ging. Ja, dat um, was heel die, snel, hè? Dat was heel snel. Uh, de Dacia, zie ik volgend jaar, als een van de kanshebbers om om te winnen. Heel simpel. Okay. Die hebben zoveel gewonnen, en die auto ging zo goed. En die zat er ook bovenop, hè. vergeet je niet dat. Nassau via en hij is het niet mee eens geweest. En ze, ze, ze denken nog in protest te gaan. Die heeft er op een gegeven moment ergens voor een heel onbeduldig dingetje, 17 minuten tijdstaf gekregen, had hij die, die niet gehad, had hij tweede geworden. Dus nee, nee. um, zo dicht zit dag dus ook op elkaar uiteindelijk.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 Een hele goede auto, ze gingen heel goed en dan eigenlijk uh, waar, waar de Dynamo's een stuk. En dan hebben ze er twee op zitten. Nou, wanneer gaan er nou twee Dynamo's stuk? Helemaal nooit. Maar ook echt helemaal nooit. Nee. Ja, en die gingen altijd twee stuk. En dan, ja, dan sta je in feite met de lege accu's, dan ja, kan je een kant meer op. Dan doet niks meer. En uh, dus ja, die hebben daar, daar gewoon uiteindelijk gewoon hun, hun dakker op verloren. En, en ik denk dat er de top 20 in zat. Maar dan moet ik ook zeggen, dat, ze, dat horen we ook al jaren, die top 20. <lacht> ah, wel prachtig, die twee ze hebben elkaar nog steeds niet de hersens ingeslagen. Dat zeg maar weer. Dus uh, dat, uh, volgend jaar zijn ze er gewoon weer bij klaar. O, o, waarom niet? Zeker. Tot slot uh, nog even één vraag over de dakker. Ik uh, kreeg het uh, bericht binnen dat er uh, mogelijke doping gebruikt uh, zou zijn... door, uh, door Tosja Scharena. Wie is dat? Help! Tosja Scharena. Oh, uh, doping? Ja. Nou, uh, te veel Redboel gedronken. Geen idee. Kapreide. Geen idee, maar het helpt niet tegen, uh, tegen kapotte auto's. Dus ja, nee, wat, wat nee, moet je nou met doping uh, bij. Ja, uh... dan maakt het ook helemaal niet uit. Moe, uh, moe. Ik moet zeggen, jongens, het was uh, een prachtige dak. Bij de auto's was het natuurlijk dicht bij elkaar. Motorfietsen was ook dicht op elkaar. Acht minuutjes maar. Hè. Tussen Daniel Senders en uh, Tosha Serijna. Uh, ook gewoon twee verschillende fabrieksteams. Maar wel gewoon maar acht minuutjes. Maar, uh, 9 minuutjes. Ook helemaal niks. Bij, bij de trucks, ja, dat, dat was geloof ik meer, meer dan twee uur. Dus uh, ja, Mitch Mitchell kon dat helemaal nooit meer inhalen. Martin Magic, gewoon prachtig gewoon gewonnen natuurlijk. Moe, uh, gewoon goed gedaan. En, uh, en uiteindelijk Mitchje van de Brink wel voor, uh, uh, voor uh, Lopperin gebleven. Ook heel belangrijk. De tweede plek is ook mooi hè. Ja, is dat maar een paar minuten tussen hè. Daar staat ook een beetje van vijf, zes minuten tussen. Dus dat is ja. ook heel goed. ja, ja.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 Nou, helemaal super. Dan zeg ik van, mooie leerschool. Moet hij gewoon net een lekker kampioen worden in het kampioenschap. Zeker. Marker. En Dorsman en, uh, ja, en, uh, en René zijn er natuurlijk allebei heel enthousiast over. Ja, maar gewoon heel simpel. Uh, die jongen die is gewoon uh, ook een goed talent. Uh, de, net zoals Rock en Held. Dat zijn wel de twee jongetjes die we in de gaten moeten houden voor de toekomst, denk ik. Zeker ik weten. Nou, ik had gisteren ja. dat bericht uh, op onze Facebook pagina geplaatst. En echt... Okay. Het ging uh, viraal, hè. Zoals dat zo mooi heet uh, op ja, uh, social media. Ja, ja echt. Uh, na nou, tien duizenden lezers van dat bericht... Nou, zo van, is dat, dat, dat de zoon van? Weet je wel, die ja, oh vraag. Of, of is het... Is Jan de opa, weet je? Dat dachten mensen oh, ook oh, al. Oh, ja, oh, oh, <laughs> ja, het zou bijna kunnen. He? Gekund, <laughs> ja Het had gekund, namelijk. Het had gekund, hè? Oké, okay, nou ja, maar zo, ja. Zo waren mensen toch wel heel erg betrokken bij het nee, verhaal. Dat dus is, is, is Het is prachtig als een, ook een naam Lammers... uiteindelijk in de autosport gewoon uh, een opvolging krijgt. Dat vind ik hetzelfde. Uiteindelijk gewoon... Kijk... Uh,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 Vanavond raad je plaatje bij Café 4 als je nog een team wilt inschrijven. Het kan nog even, het zit eigenlijk wel vol. Maar Rob van Café 4 maakt graag plaats voor je daar in dat café aan de Halterstraat in Zandvoort. Dat kleine café moet ik eigenlijk ook bijna zeggen, maar wel altijd heel gezellig. Eh, daar dus raad je plaatje één keer per jaar. En uh, Richard gaat ook meedoen. Ik heb er weer eentje klaarstaan uh, voor je, Richard. Oh dat vond dus, uh, ik weer raden? Ja, we laten de schuif weer even open. Nee, gaat het nee, wat makkelijker nu? Ja, dit oh, is wel makkelijk. Ja, maar welke? Ach uh, jeetje. in a boat on a river. With tangerine trees and skies.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 Eat marshmallow pies Everyone smiles as you drift past the flowers That grow so incredibly high See? Van van daar hoorde je de lekkere muziek van alweer een heel tijdje geleden. Jaren negentig ongeveer, eind jaren tachtig. Uh, en Just Another Day. Het is uh, kwart voor vijf uh, geworden. We hebben nog wat uh, berichtjes en wat evenementen voor je. Ja, uh, we hebben een uh, tentoonstelling in de HDMZ-museum. En dat is gratis toegankelijk. Dus daar wilde ik even wat uh, over melden.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 En uh, dat soort objecten zie je dan uh, verlicht in Zandvoort. Raadje, plaatje, wat is dit? Willetje wel? Uh, ba, ba, ba, just the way you are. Hé? Go Heel goed, drie punten. Dat wordt yeah. wel wat vanavond. You're too familiar.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 En een mooie actie over rechts brak door en koos de verre hoek twee, onhoudbaar 2-2. En in de 86 e minuut uh, was hij weer een keer op actie. Op rechts ging hij door en hij geeft hem voorzet. En uh, de invaller Jelle de Haan, de broer van de Jesse de Haan. Dus wel een kip en een haan. Die maakte prachtig 3-2. Uh, en uh, inmiddels zijn we in, in de overtijd, zeg maar. Ik denk dat ze al even duur zijn. wat zijn wat blessures geweest. Dus ik denk nog een minuutje of twee. En dan uh, we staan er twee voor. Dus je zegt het onmogelijk is het uh, toch gebeurd. Ja, dat vind ik geweldig. Bed, goed nieuws. de wedstrijd dus helemaal gekanteld. En uh, hoe sterk Edo was. Zo heeft uh, gewoon de, de, de overhand uit de, de tweede helft. En uh, echt fantastisch. En hoe wordt er uh, door, uh, door de kijkers uh, gereageerd? Helemaal enthousiast Na de, natuurlijk. Er de, de, de staat daar ook over, over ons terras. Want meestal staan we nu aan het allemaal te rillen. We staan ze een gek het schreeuwen en te juichen en te doen. Ik zou aan de andere kant het veld, Maar het is echt, uh, ja, we hebben veel supports, uh, actieve, we supporters. Actieve schreeuwende supporters. Uh, leuk, leuk, ik denk, leuk. Ik denk dat we die derde helft leuk worden. Ja, dat, dat vermoed ik ook. Dat wordt een mooi, ja. uh, mooi feestje. Ja, ja. En uh, ja, ook uh, verdiend uh, als het zo uh, eindigt. Eindelijk, hè, zeggen we dan Piet. Eindelijk, eindelijk is het zover. Eindelijk is het zover. En tegen Edo, dat maakt het nog even extra leuk. Dat maakt me echt slecht. Maar nogmaals, we zijn er nog niet en uh, dan gaat Dani Bakker weer. Die is echt, die is echt, jongens, zo goed vandaag. En het is jammer dat hij naar Valledam gaat misschien, maar het is dan wel niet anders. <lacht> ja, jongens, het gaat Edo nog één keer in de aanval. Oh. Nee, nee, nee. Wordt ook weer afgebroken. Echt, we vechten als we voor nu. Ik ben uitgespeeld weer. We zouden nu... Oh, daar, gaat... oh, daar gaan we de aanval in. Ga door. Dan gaat hij Dan nee, gaat ga door Rijtje, kom! We spreken uit en dit is nu een, een tactische zet, want hij zoekt de hoek van het veld op om... Oh, en dan krijgt hij een vrije trap mee. Dus hij, gaat, hij, hij krijgt de scheidsrechter, kijk op zijn klok. Het is echt een, heel leuk, een leuke, een leuke, jonge scheidsrechter die het goed doet. Edo die moet vreselijk behalen. Het Zandvoortse Uitendaal heet hij. Branko-uitendaal. De zandvoortse keeper van Edo. Drie keer moeten vissen vandaag. Mooi. We uh, zijn, zijn op eigen helft van Edo. Edo gooit nu in voor mijn neusje naar de keeper, naar Branco. En ik denk dat Branco gooit een lange bal erin naar voren. Er staan er drie vier te wachten. Op kop hoogst van Zandvoort weer. Edo pakt de bal. gaat in over de linkervloof. Voorzet, de linkerkant, de, de, de vrije trap voor Edo, naar de linkerzijkant, die komt op voor de goal. Ja, en onze, onze trainer krijgt weer, wegens aanmerking, een gele kaart. oh jee, oh jee. Kan hij je niet uh, affluiten, want wij hebben geen tijd meer, hè? Dus, uh... Nee, nee. nee voor mij mag hij afsluiten Ja, voor mij ook. <laughs> Maar we krijgen nog een vrije trap en ik zie zelfs wat, vaker, wat ik vaker zie, in zo'n situatie, de keeper gaat mee naar voren, dus het is een heel druk gedoe in dat goal van, uh, van Zalfvoort nu. 22 man staan erin, of eentje gaat de vrije trap nemen, dus 21 man in de trap. Nou, blijf hangen, daar komt ie. Nou, schiet op, jongen neem die bal. Hij moet nog een metertje terug van de scheidsrechter en ja hoor, daar gaan we. Hij gaat de aanloop nu nemen. Even stil in het stadion. Even helemaal stil. Het is helemaal stil nu iedereen staat. Nou, kom op joh, neem die bal. Ja, daar komt hij. Voor de bal, oh, slechte bal. Voor zo, voor de goede bal. Ja, hij flajt af. Ja, jee. we hebben gewoon een 3-2. Lekker Piet. Nou, heel veel plezier bij de derde helft. En we spreken elkaar volgende week weer, hè? Oké, heel goed. Oké, tot de andere Hoi.